Book 2 <34. S> 3สามสบนรถไฟ in the train in the t r e i n นั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมครับ is d a t d e t r e i n naar Berlin Is dat de trein naar Berlijn? r o d p u i op, m e e r k a p Wanneer vertrekt de trein? Wanneer vertrekt de trein? r o d p u i bij het Berlijn, meerijkap. Wanneer komt de trein in Berlijn aan? Wanneer komt de trein in Berlijn aan? Sorry, mag ik even af? Pardon, mag ik er langs? Pardon, mag ik er langs? Ik denk dat dat mijn plaats is. Ik denk dat dat mijn plaats is. Ik denk dat dat mijn plaats is. Ik geloof dat u op mijn plaats zit. Ik geloof dat u op mijn plaats zit. ตู้นอนอยู่ขบวนไหนครับว่าร์ส์จ a สลาปว n กง a ่าร์ส์จะ a ลาปว g o n ตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟ de slaapwagen is aan het eind van d tre e trein de tre s l a a p w a g ากง s ิ a อันอั e i ์เอ็นด t ขอ e n ดและรถเสบียงอยู่ขบวนไหนครับขบวนหน้าครับ en waar is de restauratiewagen aan het begin. En waar is de restauratiewagon? aan het begin. m a g ik beneden slapen? Kan ik beneden slapen? Kan ik in het midden slapen? Kan ik in het midden slapen? ผมขอนอนข้างบนได้ไหมครับม a g อ k b o v e ว s l a ห e n m ม g i อ b o v อ n s l a p e n เราจะถึงชายแดนเมื่อไร่ wanneer z i j น we b ไ j de g r ร n s w a า n e e r ย i j n w e bij de g r e n รไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไรครับโฮลัง u ูร์เตไรส์นาร์เบอร์ลีนโฮลังดู u ์เตไรส์นาร a เบอร์ลีน Roffeite koushaar, m e v r Heeft de trein vertraging? Heeft de trein vertraging? Kunnen we iets te lezen? Kunnen we iets te lezen? Hier is er iets te eten en te drinken. Krijgen? Kun je hier iets eten en te drinken krijgen? Kun je met u j me om z uur wekken? Kun je me om zeven uur wekken?